Zo'n katoen werkt anders wel verdomd hard. Ja, dat zal wel En hij had natuurlijk ontzettend te pesten dat hij daar weer belasting over moet betalen. Maar het gek is dat zo'n man zich dan weer niet realiseert... dat Ad en ik daar weer van betaald worden en hem op je neven trakteren. Maar zo is het toch ook niet? Jullie worden toch niet van zijn belastinggeld betaald? Tuurlijk worden wij van zijn belastinggeld betaald. Dat zou betekenen dat ik ook van zijn belastinggeld word betaald. van de petrochemische industrie dan? Dat ben ik natuurlijk helemaal niet met je eens... Maar dat geld moet toch ergens vandaan komen? Dat weet ik niet, maar ik vind wel dat ik er recht op heb... ...en ik wil niet verantwoordelijk zijn voor de petrochemische industrie. Begrijp ik niet. Wij worden toch betaald uit de belastingen? En de belastingen worden toch opgebracht door de landbouw en de industrie en de handel. Maar Frans heeft er geloof ik bezwaar tegen dat je op die manier je eigen waarde afbreekt. Ja, daar heb ik bezwaar tegen. Maar dat is toch net zo goed een manier om je eigen waarde te behouden? Ja, dat begrijp ik wel, maar toch heb ik er bezwaar tegen. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor de petrochemische industrie. Ja. Nee, dat vind ik helemaal niet raar. Als anderen er een rotzooi van maken en je doet er niet aan mee... dan ben je toch niet verantwoordelijk? Ik vind dus van wel. Nou, Frans en ik vinden dus van niet. Willen jullie misschien een borrel? Je moet daar niet zo'n punt van maken als je merkt dat hij daar niet tegen kan. Is toch al uit zijn doen. Dat vind ik toch verdomd lullig. Ik vind het niet lullig. Dat jij jezelf nou altijd afvalt, daar hoeft een ander dat toch niet te doen? De heer is meedoen genomen. En ik heb ook nog wat kaas. Hmm. Ben jij eens in Keulen geweest? In het Germanisch-Romanisch museum? Nee, wel eens in Keulen, maar nooit in het museum. Dan moet ik binnenkort naartoe met de Zeemuseumcommissie. Daar wist ik niks van. Heb je me niks van verteld? Ik hoor het vandaag pas. Oh, wat ga je daar dan doen? Een studiereisje. Op kosten van katoen. Laat het raam nou zien. Is dat de knop? Ja. Twee schroeven van een centimeter en je bent klaar. Die heb ik dus niet. Die heb ik wel. Als je bij ons komt, kun je ze krijgen. Maar dat raam daarnaast kan toch wel lopen? Die knoppen zijn maar niet nodig. Die ramen scharnieren niet. En waarom leggen ze die knoppen dan bij? Dat weet ik ook niet, maar daar zou ik mijn me nou met het hoofd niet over Ik wou jullie dit keer maar niet naar de tram brengen. Dat vinden jullie zeker wel goed. Ik geloof dat hij verschrikkelijk uit zijn doen was. Ja. Ik zit er maar niet weer helemaal hoog op de boter van wordt. Dat zal zo'n vaart wel niet lopen. Job <coughs> drie mappen. Maar deugt niet veel van zeker. Er waren een paar lastige artikelen bij. Dan moet Job het zeker weer overdoen. Je hebt twee soorten mensen. De een graaft zich in zo'n artikel in... met het risico dat je hem nooit meer terugziet... en de ander begint er meteen op in te hakken. Als jij het niet begrijpt, dan vlucht je naar voren. Je doet dat met veel flair... en je hebt ook wel hersens... Je hebt geen geduld. Dat zei mijn vader ook altijd. Je vuil heeft gelijk. Maar, wat doen we eraan? Gewoon tegen me zeggen dat ik het over moet maken. Ik begrijp die reactie wel. Um, ik heb dat net zo. Er zijn artikelen, daar begrijp ik geen bal van. En er komt een ogenblik dat je moet zeggen, het ligt niet aan mij, het ligt aan dat artikel. Uit art zelfbehoud. Je moet alleen leren om dat tijdstip niet te vroeg te kiezen, want dan keert het zich tegen je. Bekijk ze nog maar eens. Ik vind het belangrijker dat je die artikelen begrijpt, dan dat je ze nou meteen perfect kunt samenvatten. Dat komt wel. Hm. Ja. Heeft zien zo'n achterstand? Twee, vijf, acht. Negen mappen? Heeft ze zo'n achterstand? Ik geloof het wel, ja. Het komt door die map bij die congresbundel van Helsinki in zit, zeven. Daar komt het geloof ik door. Ze heeft daar al een paar keer over geklaagd. Die congresbundels is een ramp. Ze zouden voor elk artikel dat je publiceert... een maand salaris moeten aftrekken. Dag, Manda. Ah, Maarten. <laughs> Vind jij het werk eigenlijk te zwaar? Nee. Hoezo? <tus> zie ik er zo afgepeigerd uit. Hoe lang doe jij nou over een map? Paar een paar uur? Als het een rotmap is, ook wel eens een paar dagen. Maar dat komt zo vaak niet voor. Nee. Hoe, hoe vind je het werk eigenlijk? Je stelt wel gewetensvragen. Ja. Soms vind ik het stom vervelend, maar ik vind het ook vaak heel leuk. Dat hangt van het onderwerp af. Leuker dan fysiotherapie? Dat zeker. Dat gekleed in die lijven, dat was niks voor mij. <lacht> vind jij het dan niet leuk? Nee, maar ik vind bijna niets leuk. Dus ik ben geen maatstaf. <lacht> maar ik blijf er wel opgebekt onder. Uh, hebben jullie even tijd? Ik nou. wil iets bespreken. Waar gaat het over? Over het werk. Ik, ik heb eens op de bureaus van Sien en Tjitske gekeken... maar de achterstanden die daar liggen zijn verontrustend. Heb je daar toestemming voor gehad? Die hoef ik niet. <lacht> ik ben de baas. Ik zou daar eerst de toestemming voor hebben gevraagd. Ja, hoe groot zijn die achterstanden? Bij Sien 9 mappen en bij Tjitske 12. Tjitske werkt anders heel hard. Ik vind niet dat je haar daarvoor verantwoordelijk mag stellen. Dat is het punt niet. Uh, bij Sien hangt het waarschijnlijk op de bundel van het congres in Helsinki waar jij geweest bent, mm -hmm. dat zijn 33 lezingen. Volgens Job is ze er al heel lang mee bezig en ze is pas op een derde. Kan ze daar dan niet alleen de artikelen uithalen die betrekking hebben op ons land? Geen enkel artikel heeft betrekking op ons land. Dan hoeft ze ze ook niet aan te kondigen. Natuurlijk moeten ze aankondigen. Congresbundels geven een beeld van de stand van het vak. Die moeten als geheel aangekondigd worden. Ja, dat begrijp ik nou niet. De vorige keer, toen Tjitske een bundel als geheel had aangekondigd... wilde je dat de artikelen afzonderlijk werden aangekondigd... daar heb ik toen uren over moeten praten om haar zover te krijgen... En nu beslis je weer dat ze als geheel moeten worden aangekondigd. Dat van Titske was geen congresbundel, dat was een feestbundel. En het gevolg is dat ik bij de dames voor Schut sta. Die bundel van Titske was een feestbundel, dat is geen eenheid daar. Schrijft iedereen maar dat. Een congresbundel gaat over één thema, als het goed is tenminste. Dat is nou precies wat ik bedoel. Dat er in jouw beslissingen altijd tegenstrijdigheden zijn. En daar word ik dan het slachtoffer van. Dat wil ik niet langer. Ik wil duidelijke richtlijnen. Die zijn er niet. Tegenstrijdigheden zijn er altijd en die zullen er wel blijven ook. Daar kan ik me niet over Bovendien is er in dit geval geen tegenstrijdigheid, want die bundel van Tjitske was een feestbundel en dit is een congresbundel. Feestbundels beschouwen we als een losse verzameling van artikelen, congresbundels in principe als één geheel. En toch kan ik je ook wel feestbundels noemen die als één geheel behandeld zijn. Ja, de feestbundel voor Pieters. Dat is dan toch een tegenstrijdigheid. Dat is een tegenstrijdigheid, maar ik had daar toen redenen voor die ik nu niet meer allemaal zou gaan ophalen, maar die toen doorslaggevend ja, waren. Dit bedoel ik nou. En daar word ik nou het slachtoffer van. Daar richt zich nu juist mijn bezwaar tegen. Dat begrijp ik. Er zijn ook vaak geen tegenstrijdigheden. En in dit geval is het dus geen tegenstrijdigheid. Want het gaat nu om een congresbundel, niet om een feestbundel. Kunnen we ook nog ergens anders over praten, anders ga ik maar weer eens aan mijn wijk. Ja. Um, uh, ik wilde jullie voorstellen om de achterstanden van Sien en Kitske... hoofdelijk over ons drieën om te slaan. Dat heeft het voordeel dat we ze dan niet hoeven te controleren, dat is winst... Maar het is in de eerste plaats bedoeld om hen weer wat lucht te geven. Nee, het spijt me, maar dat uh, kan ik er niet nog bij hebben. Oh. Dan had je maar niet met dat tijdschrift moeten beginnen. Dit is het nu waarvoor ik in de tijd gewaarschuwd heb. Zo'n tijdschrift is veel te zwaar voor zo'n handjevol mensen. Als je het er niet bij kunt hebben, houdt alles op. Ik kan het er niet bij hebben. Ik ben bereid om de mappen van Tjitske te controleren, wat ik altijd gedaan heb, omdat je hem dat hebt opgedragen. Maar dat is dan ook het uiterste waartoe ik kan gaan en daar mag je nog blij mee zijn. Daar ben ik ook blij mee. Dat was het. Meer heb ik niet. Dank jullie wel. Nee. Ik zal wat mappen van Sien overnemen, anders werkt ze zich nog over de kop. Ik geloof wel dat ze zich daar verschrikkelijk zenuwachtig over Wil jij de deur even open doen? Ik neem wat mappen van Tjitskes, zodat ze de helemaal weer kan zien. Zal ik er ook wat overnemen? Dat vind ik erg aardig. Nou, zo aardig is het ook weer niet hoor. Het is gewoon niet de tijd van het bureau. Ja, maar het lijkt me niet zo tactisch. Laat me het niet doen. Maar ik mag toch wel de deur open doen, hè? Graag. Is die congresbundel daar ook bij? Die heb ik laten liggen. Die wil ik wel doen. Dat zou niet gek zijn, omdat jij daar ook geweest bent. Ja, daarom. Bespreek jij dat met zien? Mm -hmm. Wat is hier aan de hand? Dat is een achterstand. En hoe lang denk je daarover te doen? Een paar dagen op zijn hoogst. Dan kan je dit er zeker niet nog bij hebben. Wacht even. Met Koning. Met Jaap. Als jij koffie gaat drinken, kun je dan even langskomen? Ik kom. Wat is het? Boek over uh, volksmuziek met mijn recensie. Moet Jaring er niet over oordelen? Jaring heeft het te druk met zijn uh, uh, uh, artikel bovendien met Jaring hier niets van af. Ik weet er ook niets van af. Dat weet ik, maar je kunt het wel beoordelen. Dat is niet om je te vleien. Met Koning? Ach, meneer Koning. Met de vries hier. Van beneden. Er is hier een meneer Alblas, meneer. Die zegt dat hij u spreken wil. Mag ik hem naar boven sturen? Stuurt u hem naar boven, ik vang hem al op. Dank u wel, meneer. Jacobo Alblas komt omhoog. Ik moet naar Balk. Wil je hem even bezighouden? Ik vang hem al op. Geef me vast een kop koffie, ik ben zo terug, denk ik. Ik zal het bekijken, Frik. Dank je. Wat heeft Balk, denk je? Uh, geen idee. <lacht> Misschien worden we wel opgeheven. <lacht> Jesus Christ. Dag Jacobo. Hoi. Hey. Je moet er toch niet aan denken dat je je oud wordt? Het is dus hel. Dat word je ook niet. Alleen de heel sterke houden dit vol. Jezus. Loop jij vast door? Ik moet even naar balk. Hier ben ik. Je hebt me gebeld. Oh ja, ga jij naar de oprichtingsvergadering van de werkgemeenschap Dorps en Strikgeschiedenis? Dat heb ik nog niet besloten. Ik zou graag willen dat je daar naartoe ging. Ze hebben mij gevraagd om die vergadering te leiden, wordt daar een bestuur gekozen. Het is voor het bureau van belang dat jij of een van jouw mensen daarin komt. Maar ligt er niet meer voor de hand dat jij daarin komt? Ik zit al in het bestuur van de werkgemeenschap Vroege Geschiedenis. Wat wordt de taak van dat bestuur... Het adviseren van het hoofdbestuur over subsidieaanvragen op jullie terrein. Het is van veel belang dat ons bureau daarbij een vinger in de pap krijgt. Maar ik ben geen historicus. Je doet historisch onderzoek. Ik zal het bespreken. En dring er dan op aan dat er zoveel mogelijk van jouw mensen gaan. Wie zijn er lid? Asjes, Muller en Gross. Zeg dat ze zich opgeven. Het is dienst. <middels> We wil er al koffie gehaald? Drie kopjes. Ha, Mark. Ben jij vanmiddag? Nee, had je me nodig? Ik wil even praten. Ben je er morgen? Morgen ben ik er. Dan morgen misschien? Waar, waar gaat het over? Over de vergadering van Dorfse streekgeschiedenis. Balk wil dat een van ons in het bestuur gaat zitten. <lacht> politiek. Ik haal je wel.